Met het de Oegandese politie heeft met geweld een eind gemaakt aan een evenement voor homo's, lesbiennes en transgenders. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is daarbij iemand zwaar gewond geraakt. Er zijn zeker 16 mensen gearresteerd. In een club in de hoofdstad Anteb waren er tientallen mensen bijeen voor de verkiezing van Mister, Miss of Transgender Uganda Pride. De politie werd erover getipt en drong het gebouw binnen, zegt Human Rights Watch. Veel bezoekers zouden zijn geslagen.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 Premier Rutte voelt er niets voor om op poging te doen de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Het organiseren van de Spelen kost volgens de premier 10 tot 15 miljard euro. Die rekening kun je niet bij de belastingbetaler neerleggen, zegt hij. Bovendien vindt hij dat Nederland te weinig ervaring heeft met het organiseren van grote evenementen. In Noord-Ierland is een man van 59 opgepakt in verband met een moordpartij uit 1976. Die wordt gezien als het werk van de IRA. Een vingerafdruk van de man is gevonden in de vluchtauto van de daders. Het is de eerste aanhouding sinds de politie in mei het onderzoek naar de moordpartij heropende. Dat gebeurde na een 13 jaar durende campagne van familieleden van de slachtoffers. De eerste voetbalwedstrijd van het seizoen in de Eredivisie is onbeslist geëindigd. In Nijmegen werd het 1-1 tussen NEC en PEC Zwolle. In de rust was het 1-0 voor de Zwollenaren door een doelpunt van Menig. Een half uur voor tijd maakte Ofosu gelijk voor NEC. Het weer het is op de meeste plaatsen droog en het klaart verderop. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later opnieuw meer bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. De dag begint morgen met een enkele bui... maar in de loop van de middag is het overal droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het. Welkom bij tweede uur van It. See It Sessions in de mix. Onze enige echte DJ Dion Sydney Heeft de lekkerste plaatjes voor jou samengesteld. En die gaat hij nu lekker mixen. En er zit een lekkere tussen. Oh, Straks meer. Dit is DJ Dion Sydney Live in de mix. bye I said, Trust I don't need this, from you, could my I don't need this, from you, could you my me I don't need this, but you, could this, but don't to this, but don't love you, but don't need this, I don't need your don't need don't need don't need don't need don't need I'm Night, ain't... Rock this club. Party all night. I ain't Rock this club. Diamonds on my necklace. Party all night. I ain't trying to see the exit. Remy A so drunk out of my brain. Well, up in the range. I'm out of y'all brains. Rock this club. Diamonds on my necklace. Party all night. I ain't trying to see the exit. Remy A so drunk out of my brain. Via het digitale weg www.cfmsandvoort.nl En ook live bij Ziggo Op kanaal 45 als je het goed hebt Dit was alweer Een uur lang DJ Dion Sinny Live in de mix met C at Sessions En natuurlijk Het eerste uur met DJ JK Volgende week vrijdag zijn we weer bij je terug Met een fris-bruitige alle charts pakken we erbij. We husselen alle promos uit die kokers. En natuurlijk heel veel nieuwtjes. Ik bedank jullie voor het luisteren. Hou gewoon hier op jouw CFM Zandvoort. Dat is waar hij thuis hoort. Wat moeten we nou eigenlijk zeggen, Dennis? Uh, Amsterdam Beach. Ja. Seed sessions on Amsterdam Beach Radio. Niet omdat it must, but because it can. Dat vind ik een mooie. en hey, wel veel lekker internationaal. Houdoe! Later! Mag een mooi weekend van! Doei!